12 uur.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 Bij een mestadviesbureau in Heithuizen in Limburg... zijn vanochtend invallen gedaan door de Voedsel- en Warenautoriteit en de FIOT. Het gaat om Bergs Advies, het grootste mestadviesbureau van Nederland. Het bedrijf zou mogelijk tientallen boeren hebben geholpen... om te frauderen met mestcijfers. De invallen waren op tien locaties. Er is gezocht in een bedrijfspand... en in woningen van leidinggevenden van het bedrijf... en een zelfstandig adviseur. Daarnaast is gezocht bij vijf veehouders... die gebruik maakten van de diensten van het adviesbureau. Het weer. Het is overwegend bewolkt en vooral in het noorden is er kans op een bui. Soms breekt even de zon door. Het wordt 5 tot 8 graden, maar het voelt kouder aan door de noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Goedemiddag, Olly. Goedemiddag. Hey. Dag luisteraars. Ja, luisteraars. Goedemiddag allemaal. Welkom op Wat... deze koude, maar lekkere dag. Jij ja, vindt een lekkere dag vandaag? Heerlijk. Jij houdt wel van een beetje kou. Heerlijk, goed voor de oortjes en lekker slapen vanavond. Ah, dat is waar. Slapen lukt een stuk beter, hè, met kou. Lekker zo'n warm dekentje. Heerlijk. Maar ja, goed, we zijn gelukkig. We zijn geen avondprogramma. <lacht> Iedereen valt al in slaap zeg je. <lacht> We werken hypnotiserend. Nee, we, we zijn lekker met de lunch bezig. En we wensen dan ook iedereen een heel smakelijke lunch toe natuurlijk. Natuurlijk. Ja, ja. En dan had u natuurlijk eigenlijk een hele zware stem verwacht. Want normaal op de maandag uh, presenteert Ruud Jansen het programma. Maar helaas, Ruud is geveld door jicht. Dat is heel vervelend. Heel pijnlijk. En Jan en ik wensen hem natuurlijk heel een heel spoedig herstel toe. Ja, beterschap man. We hopen dat we je gauw weer in de studio mogen verwelkomen. Maar goed, ik denk dat Jan en ik er ook wel een hele gezellige uitzending van kunnen maken met z'n tweeën. We gaan ons hele uiterste best doen. Zo is dat. En beter dan dat kan het niet. Um, we gaan natuurlijk wel zoals gebruikelijk beginnen met een 3 in 1 En uh, dan gaan we uh, iets vertellen over de artiest in kwestie. Of artiesten in dit geval. Daarna gaan we eens kijken wat de artiest in het licht allemaal brengt vandaag... Dan gaan we over naar het regionale nieuws... gepresenteerd door Jan van den Oever. Met gevolgd het weerbericht. En daarna het liedje van de sidekick. Dus dan gaan we kennis maken met de smaak van Jan. Ik ben reuze benieuwd wat Jan heeft meegenomen aan muziek. En voor de rest, ja... Vart overheen, natuurlijk. Uh, gaan we een gesprekje voeren met Joop van Nes. Die ons van alles zal vertellen over wat er de afgelopen dagen heeft plaatsgevonden. En dat zal gerust wel weer veel zijn. Ja, want Joop en, is overal bij. Joop is altijd, nou bijna overal, overal altijd al bij. Daar. Ja, ja, ja. En ik weet precies, het zijn onderwerpen waar hij over gaat vertellen. Die hem zeer na aan het hart liggen. Dus uh, we gaan ruim geïnformeerd worden, denk ik. Maar goed. We gaan starten met het programma Zandvoort Lunch. En zoals u van ons gewend bent, gaan we eh, straks naar de 3-in-1. Dus stemt u af op 106.9 in de ether, 104.5 op de... Hoe noem je dat? Op de kabel, hè? Ja, op de kabel. Op de kabel, ja. ja. Heel ouderwets, maar ja. Ja. Het, het bestaat nog. Het bestaat. En dan kanaal 40 via Ziggo TV. Binnenkort ook via alle andere providers. En uh, natuurlijk via het internet op www.zfm-live.nl. De 3 in 1 bestaat vandaag uit drie nummers van een heerlijke groep. De spinners. Geniet ervan. Veel plezier. in one in Greek in 1 rhythm, grace, and heaven have one man. Wat een heerlijke groep, hè? Is het niet? Ja, toch? Fantastisch. Het verveelt nooit die muziek van de spinners. En de spinners, dat, ja, het is natuurlijk een, een vocale soulgroep uit Detroit. Uh, de groep is opgericht in 1954. En rond 1970 waren ze heel erg populair in heel Europa, trouwens, hoor. En... Uh, Net als veel andere Afro-Amerikaanse zanggroepen... kwamen ze vanuit de gospelmuziek tot de rhythm and blues. En in 1954 werden de spinners opgericht... Uh, op de Ferndale High School in Michigan. En in eerste instantie was hun naam eigenlijk de Domingo's. Maar vanaf 1961 hebben ze zichzelf de spinners genoemd. En in augustus van dat jaar, dus van 1961 hadden ze ook hun eerste hit met That's What Girls Are Made For. Ze stonden onder contract bij het platenlabel tri van Harvey Verkwa... Eh, die hen coachte en, en hij zong zelf soms ook mee. En in 1963 gingen ze met hem mee naar Motown... waar ze net als de originals en als mannelijke tegenhangers van die Andantes... naast hun eigen werk ook anoniem, achtergrondkoortjes verzorgde... bij de opname van andere artiesten. Nou, toen Fukua in 1971 Motown verliet... Omdat, hij het label grotendeels, omdat het label grotendeels uit Detroit vertrok... vonden ook de spinners het tijd om op te stappen. en Op voorstel van Rita Franklin kwamen ze onder contract bij Atlantic. Een van de oprichters, Billy Henderson... Die werd in 2004 uit de groep gezet... nadat hij de manager had aangeklaagd over geldzaken. Hij overleed in 2007. Ja, Billy Henderson dan, hè? niet de manager. Uh, Purvis Jackson, ook een van de domingo's spinners van het eerste uur... die nog steeds deel uitmaakte van de groep toen... die stierf op 18 augustus 2008 aan de gevolgen van hersen- en leverkanker... en hij werd slechts 70 jaar oud... En ook andere vroege leden van de Spinners zijn helaas niet meer in leven. De groep bestond tot maart 2013 uit de oudgediende Bobby Smith. Die was jarenlang de leadzanger. En Harry Fembro. En de recent aangeworven Charlton Washington. Jesse Robert Peck en Marvin Taylor. En Bobby Smith overleed op 16 maart 2013. Nou, tot zover de spinners. Ik heb er heerlijk van genoten. Jij ook, Jan? He ja, heerlijke het... muziek en lekker uitdagen. hè. We zijn er helemaal bij, in ieder geval wat de spinners betreft. Zo is dat. Ik denk dat het de hoogste tijd is. Uh, want anders dan gaan we in gevecht komen met het nieuws. Gaan we misschien toch al een beetje, hoor. Dus hou de rekening mee, mensen thuis, dat we dat iets laten gaan doen. Maar ik wil gewoon zo graag naar deze man luisteren. Artiest in het licht. Vandaag Armand. artiest in het licht. Wil je blijven? Oké. Okay. Het heeft toch geen enkele zin. Maar als je me maar niet ziet als het joggie met de rozen.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 je ouders meer boem hebben dan de mijne, ben ik de min? Ben ik de min, omdat je pa in een grotere karrijt dan de mijne. En toch wil je blijven, maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je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 Ik krijg er een punt van En het gaat me boven mijn pet Omdat ik het denken heb verleerd Ik krijg er een punt van Ik krijg er een punt van Ik ben in 2, drie jaar een vak Omdat mijn longen zijn verdeerd. De mensen vragen je waarom Ben je met roken nou toch gestopt Je bent er altijd toch zo'n voorstander van geweest je had al lak aan al die klets over kanker en zo meer. En voor de gevolgen daarvoor heb je nooit geweest. Ben je dan bang geworden van de niet te stuiten overmacht van mensen die het liever houden zoals het was? Of is het simpelweg alleen omdat je het te kostbaar vindt? Ja, je zit ook niet zo bijster goed bij kas. Maar ik krijg er een punt hoofd van, ik krijg er een punt van. En het gaat me boven mijn pet, omdat ik het denken heb verleerd Ik krijg er een punt van, ik krijg er een punt van Ik ben in twee, drie jaar een vrak omdat mijn longen zijn verteerd Ze hebben je zeker aan de tand gevoeld, ze slaan je in je nek Als je je niet gedraagt, zoals het nu eenmaal hoort we begrijpen heus wel dat er iets gebeurd is waar je niet over spreekt. Ze hebben je vast eens een keer door je neus geboord. Nee, manneke, jij hebt iets op je leven wat je beslist niet kwijt wilt zijn. We durven te wedden, jochie, ze hebben je onder de duim. En ook al tracht je het te verbergen, we kennen jou soort een grote mond. Maar in je hart zie je het toch echt niet zo ruim. Maar ik krijg er een punt hoog van, ik krijg er een punt hoog van. En het gaat me boven mijn pet, omdat ik het denken heb verleerd Ik heb er een punthoof van, ik heb er een punthoof van Ik ben in twee, drie jaar een wrok, omdat mijn longen zijn verdeerd Ik vraag me af waarom de overheid zich hier niet mee bemoeit Heeft men dan geen enkel verantwoordelijkheidsgevoel de volksgezondheid gaat met sprongen naar de afgrond van de hel af ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel Eigenlijk wou ik alleen maar zeggen, bezin eer gij begint want de verslaving ligt altijd op de loer En de jeugd die rookt alleen omdat de ouderen het doen, want een rokershoesje staat nu eenmaal stoer Nee ik krijg er een punt hoofd van, ik krijg er een punt hoofd van en het gaat me boven mijn pet omdat ik het denken heb verleerd. Ik krijg er een punt hoofd van. Ik krijg er een punt hoofd van. Ik ben in twee, drie jaar een vak omdat mijn longen zijn verteerd. Ik krijg er een punt hoofd van. Ik krijg er een punt hoofd van. En het gaat me boven mijn pet omdat ik het denken heb verleerd. Ja, hij heeft er wel iets meer van gekregen dan een uh, punthoofd met dat roken. Want het is hem uiteindelijk. Uh, heeft het, is het hem duurder komen te staan en heeft het hem zijn leven gekost? En dan hebben we het natuurlijk over Armand. Dat is de artiestenaam van Herman George van Loenhout. Hij was geboren in Eindhoven op 10 april 1946. En hij is in Eindhoven ook weer overleden. En dat is dus vandaag zijn sterfdag op 19 november 2015. Drie jaar geleden dus. En hij was een Nederlandse protestzanger. Maar ja, goed, dat hoor je dan al, hè? Van, uh, met die liedjes. En met het nummer wat we als eerste draaiden, Wedding te Min, stond hij in 1967 maar liefst 14 weken in de top 40. Ja, en toen brak hij dus ook nationaal door als artiest. Armand maakte deel uit van de hippie-generatie en stond bekend als fervent gebruiker in de, uh, van cannabis. En zijn albums bevatten maatschappelijke teksten... vooral geïnspireerd op de hippie-ideologie. Hij is overleden, of tenminste na een tijd ziek geweest te zijn... overleed Armand, dus op 19 november 2015... in een ziekenhuis in Eindhoven, Eindhoven op 69-jarige leeftijd... aan een longontsteking. Er werd een afscheidsdienst gehouden met de naam... Armands Laatste Show... En ja, echt weer typisch iets voor Aman. Maar uh, die, was, uh, die show die was voor familie, vrienden en fans in de elfenaar. Aman's laatste show werd gepresenteerd door Dave van, R van Raven. Dat was de zanger van The Kick. En naast sprekers wa was er ook veel ruimte voor muziek. Grote en minder grote hits werden gezongen door andere. andere Lucky Fonds, De Derde en The Kick. En na de bijeenkomst is Amman in besloten kring gekremeerd... Zoals ik al zei, u luisterde naar het nummer, ben ik te min. En daarna naar het nummer, uh, ik krijg er een punthoofd van... wat dus uh, gaat over het uh, stoppen met roken. En ja, dat kan je al horen, hè. er is enorm veel veranderd in die tijd. Want inderdaad, zoals hij zegt, van wanneer gaat uh, de overheid zich daar nou eens mee bemoeien? Nou, dat is inmiddels uh, te uit en te na gebeurd. En ik vond het eigenlijk ook wel een beetje aardig, dit nummer omdat, ja, ik krijg er een over van. Het heeft wel inhoudelijk met de techniek te maken. Maar we krijgen ook een beetje een punthoofd... van dat hele Zwarte Pieter gedoe, vindt u ook niet? Ja. Och, och, och, jongens. En waarom het nog meer toepasselijk is. Drie redenen. Want onze eigen Pieter Joustra... is natuurlijk ook pas gestopt met roken. En die heeft iedereen opgeroepen om met hem mee te doen. Ik ben benieuwd hoe het met hem staat. Of hij nog steeds van de sigaretten af is gebleven. Maar ik denk het wel. Het is mij gelukt. Zeven jaar geleden. Dus, ja... Als ik het kan, dan kan een ander het ook. Maar we gaan nu eens even kijken of er nog iets te melden is in het weer. Maar waar is mijn... Ach nee, in het weer, in het nieuws. Maar ik ben mijn nieuws kwijt. Waar is mijn nieuws? Even goed zoeken. Oh nee, wacht even. Wacht. Weet je nog Jan? Want ik kreeg hem niet op deze lijst. Dus toen moest ik hem oproepen via een andere lijst. En dan gaan we hem nu spelen. Het Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Ik wil mijn eigen microfoon ook openzetten. Onze eigen Jan, ga je gang. Nou, daar gaan we dan. Uh, Willem Homan, een zanger uit Assen... heeft een nieuwe set gedaan op het schaakveld waar de Formule 1 race voor 2019 op het spel staat. Hij schreef een protestlied met als hoofdgedachte... dat het circuit van Zandvoort erg achterhaald is. Die oude zooi is uit de tijd, zegt hij dan. We gaan naar Assen. Wie gaat er mee? Luidt het vrolijke refreintje... van het carnavalesk aandoende liedje Formule 1. Daar een goed idee. Holman betoogde in zijn protestlid dat de af- en aanvoer van verkeer... naar het circuit van Zandvoort bijzonder slecht zijn. Ook de parkeermogelijkheden zouden bar en boos zijn. Het racecircuit in Assen zou volgens de zanger wel bij de tijd zijn. Ik zeg dan, de vraag is, zal in Assen wel een Formule 1 passen? In Haarlem is uh, vannacht een peperdure postje in vlammen opgegaan. De autobrand werd rond Klaatvereen ontdekt op het parkeerplaats aan Engelenburg. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen hoog uit het postje vandaan. Ze hebben de brand geblust, maar konden niet voorkomen dat de wagen grotendeels verwoest is geraakt. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. Op dat moment doen technische regisseurs sporenonderzoek. Gaan we verder kijken, want dat heb ik ergens anders staan. Even kijken. Uh, ja, Zondag 18 november ontving mevrouw Marianne Leffers... de waarderingspeld van de gemeente Zandvoort. Deze is uitgereikt door Loke burgemeester Joop Berensen in de Korver Sporthal. Een van de grote vrijwilligers achter de Sinterklaaswezen is mevrouw Leffers. Al ruim 20 jaar wordt de kleding van de Zwarte Pieter door haar verzorgd. Wat met slechts enkele pietenpakken begon... is uitgegroeid tot de kostuums voor alle pieten. Het naaien van nieuwe pakken, het herstellen van de oude... en het reinigen als de pieten weer vertrekken. De materialen die hiervoor nodig zijn worden door mevrouw Lefferts ingekocht. Daar is hij maanden mee bezig om de juiste materialen te vinden. Daarnaast is mevrouw Lefferts mede betrokken... bij de verzorging van het eten voor de vrijwilligers... op de dag van de intocht en het benaderen van de sponsors. Het is slechts een greep uit alle vrijwillige werkzaamheden. Dit om het Sinterklaasfeest ieder jaar weer tot een groot feest te maken voor onze kinderen. De gemeente Zandvoort wil met deze waardering speld. Mevrouw Levers bedanken voor haar enorme bijdrage. Wat hebben wij nog meer hier? Eens even kijken. Uh, even zoeken. Ja, uh, donderdagavond is autobedrijf Zandvoort van Rob en Robin Witte... uitgeroepen tot onderneming van het jaar 2018. Het is het tweede bedrijf in Nieuw-Noord in successie... dat deze titel een jaar lang mag voeren. De beide heren kregen in een goed gevulde haven van Zandvoort... de wisseltrofee het Haringmeisje, door ondernemer van het jaar 2017... Islam Shaban van Tasty Corner overhandigd. We hebben een mooie tentoonstelling in Zandvoort. En dat is in het Zandvoortsmuseum. Want in de komende maand is de tentoonstelling... We gaan naar Zandvoort te zien in het Zandvoortsmuseum. Vanaf 16 november is deze tentoonstelling te zien... over de reis van Amsterdam Centraal Station naar Zandvoort aan zee. Een stukje historie, We gaan naar Zandvoort... gaat ook over de reis terug in de historie van Amsterdam... de Zandvoort van de afgelopen 100 jaar... De tentoonstelling laat de reis zien over het spoor... met de tram en met de trein. De tram die rijdt vanaf 1904 op Zandvoort... maar stopt in de jaren 50 als de bus het meer of meer overneemt... en alleen een fietspad herinnert aan de tramverbinding. De trein die rijdt vanaf 1882 al op Zandvoort. We gaan naar Zandvoort is een gespiegelde tentoonstelling. Het laat de reis met de tram in het verleden zien... en de reis met de trein in het heden. Multimedia kunstenaar Stefan de Groot... heeft de tentoonstelling samengesteld... De grootschilder schildert zijn schilderijen digitaal en doet dat op een iPad. Het is niet het enige wat meneer de Groot doet, want met meer dan 25 jaar ervaring... vertelt hij verhalen in tekst, beeld en film. De Kunst- en Cultuurprijs heeft hem genomineerd in 2016 voor de Olifant. Naast de schilderen van kunst stelt hij ook tentoonstellingen samen met uiteenlopende onderwerpen. Ook geeft de multimedia kunstenaar workshops en maakt video op YouTube. Deze video's zijn al meer dan 2 miljoen keer bekeken. Uh, we, hebben, ja, we hebben nog meer nieuws hier. Uh, elk jaar organiseert de stichting Winter Wonderland... Zandvoort in het centrum van Zandvoort een ijsbaan... welke door uitsluitend vrijwilligers wordt gerealiseerd. De ijsbaan bestaat in het seizoen 18, 19, 9 jaar... en is inmiddels een zeer bekend evenement... onder zowel onze jongeren als de oudere bezoekers. Wij zijn rond de kerstvakantie drie weken geopend... midden in het dorp van Zandvoort wordt daar de ijsbaan aangelegd... die dagelijks geopend is... Zowel voor de kinderen als de ouders is er genoeg te doen. Zo staat er naast de ijsbaan een gezellig deels overdekt terras... en er is een koek en zopie, Wat lekker ouderwets. Regelmatig zijn er ook leuke evenementen. Die, denk daarbij aan een disco, een ijs en de curlingwedstrijd. Dan heb ik een stukje historisch nieuws nog uit Zandvoort. Het is uit november 75. Ook even leuk om even zo terug te horen. Leden van de Zandvoortse padvindersgroep in november 75... hebben zij zaterdag, op die zaterdagmorgen bij hun clubhuis De Bunker... aan de Verlennepweg jonge bomen geplant... onder toezicht en, mij, en uh, mij hulp van de heer Seders van publieke werken. Allerhande soorten bomen werden er geplant. Het wordt dus een soort proeftuin. Het was een heel kawei, maar de padvinders hebben zich maar al te graag ervoor ingezet. En nu maar hopen dat ze willen aanslaan. Aan de voorbereiding heeft het in ieder geval niet gelegen. En straks kan publieke werken er zijn voordeel mee doen bij verder uitbouw van het bomenbestand. Ja, ook dat. Toen speelde het ook al. Uh, het gokballetje kan rollen en dat praten we weer over november 75. In mei van het volgende jaar, dus dat zal een 76 worden, kan die hotelbouwers het gokballetje gaan rollen. In de vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Halem en Omgeving is medegedeeld dat hotelhouder Nico Bouwers de accommodatie voor het casino gereed heeft. Bewacht wordt dat de gemeenteraad van Zandvoort akkoord zal gaan met de vestiging van een casino in de badplaats. Dat is zover mijn nieuws dan. Ja, zoals u wel heeft begrepen... waren natuurlijk de laatste twee berichten van heel lang geleden. Die doen we de volgende keer even apart om verwarring te voorkomen. Nee, het werd erbij gezegd, november 25. <laughs> ja, dat zeg jij er nu bij. Maar er zijn ook mensen die schakelen even wat later in... of die missen dat oh, okay. even. Dus dat doen we voortaan gewoon even apart. Maar wat we ook heel graag willen weten, Jan... heb jij een weerbericht bij je? Heb ik een weerbericht bij Want daar ga ik ja. een tune aan zetten, daar komt ie hè? Ja, nou ik heb hem hier Wacht even. Zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. We hebben hier het huidige weerbericht, dat is samengesteld door Nick Rico Schreuder. Uh, na een zonovergoten weekend kunnen we concluderen dat de herfst nog nooit zo zonnig is geweest dan dit jaar in onze regio.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 En dan morgen. Ja, ja, wat brengt een nieuwe dag? Morgen is het bewolkt, maar het blijft wel droog. De wind waait vrij krachtig en een zeekrachtig tot hard uit het oosten... tot noordoosten en de temperatuur wordt niet hoger dan 4 graden. Voor het gevoel is het vele graden kouder, dus kleed u er lekker op. Dank je wel. FM Only little sigh, wait for me, wait for me, I'll be coming home. Wat een prachtige uitvoering van dit nummer. Ja, dat is heerlijk om te Jan, horen. Jan, vertel er wat over. Want het was jouw keuze. Wie was het? Hoe heette het nummer? En waarom heb je hiervoor gekozen? We willen alles weten. Ja, het is natuurlijk... <laughs> uh, het is niet de mis. Het is Roy Orbison, een man met een geweldige stem... die helaas ja, veel te vroeg is overleden. En een ja. hele grote collectie cd's heeft uitgebracht. Alle soorten. Een man met een stem die, die gewoon iedereen raakt. Rocknummers, rustige nummers... En dit nummer is afkomstig van de cd die deze week uitgekomen is van hem. Dat is dan samengesteld met het Philharmonische Orkest. En daar hebben ze montages gemaakt. En er staan schitterende nummers op die hij in het verleden heeft gezongen... maar die opnieuw dus op deze cd gezet zijn. Onlangs was er nog een hele mooie documentaire, Het uur van de Wolf... over deze Roy Orbison, waarin interviews met zijn, zijn zoons en zijn, zijn weduwe... En uh, dat is, het heeft mij echt aangegrepen hoe deze man heeft geleefd. Deze man die leefde voor zijn muziek, die leefde ja. voor zijn gezin. Ja. En die heeft heel veel indruk uh, achtergelaten bij heel veel mensen. En uh, ik, ik ben nog steeds weg van hem. Nou, dat is duidelijk, <lacht> het stroomt over. Nou, wij waren blij, denk ik, met deze keuze. Ik hoop, natuurlijk uh, ja, hebben de luisteraars dit kunnen waarderen. Een prachtig ja. nummer. We gaan even verder met het uh, gewone programma. Een gewoon liedje? Nou ja, gewoon, gewoon. Wat is gewoon bij Fleetwood Mac? We gaan luisteren naar Everywhere van Fleetwood Mac. Ja, ja, everywhere van Fleetwood Mac. Fleetwood Mac, even goed door uitspreken dolly. <laughs> ja, en van Fleetwood Mac neem ik u mee naar uh, een van onze Zandvoortse talenten, die al een aantal prachtige nummers op zijn repertoire heeft staan. Of eigenlijk ja, een aantal, meer dan een aantal, het zijn er heel veel. Maar een van de nummers, ja, daar blijf ik zo ontzettend van onder de indruk. Het is pas nog gezongen bij Beste Zangers door een andere artieste. Maar ja, sorry hoor. Maar ik blijf die van jou het mooiste vinden. Alleen komt die onze vriendschap. In alles wat ik heb gezegd. En alles wat ik heb gedaan. In de tranen en de dromen die in mijn ogen staan. Is iets van jou aanwezig.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 Alain Clark, onze dorpsgenoot van wel eer, Ja, hij is nu natuurlijk ietsje verder weg gaan wonen. Maar dat maakt niet uit. Alain, je blijft altijd in onze harten. We gaan nog even door met een volgend nummer. Ik weet niet of we dan... Ja, we gaan natuurlijk richting het Eén Uur Journaal alweer. En ik weet niet of ik na dit nummer nog bij u terugkom. Uh, laten we gaan luisteren naar A Fever van Peggy Lee...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 He said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss it, Fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn for sooth. Captain Smith and Pocahontas.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 Ja, en dan heb ik toch gewoon nog een, een beetje tijd over. Even een paar seconden maar. Nou ja, u weet het. Uh, we gaan er zo uit voor het NOS-journaal en de reclameboodschappen. En daarna zijn we bij u terug. En dan gaat Jan nog een keer het nieuws van zoveel jaar geleden op deze dag aan u uh, vertellen. Het is wel even leuk om te, naar te luisteren. Dan heb ik nog even kijken zo te zien. Acht seconden over. En dan piepen wij er even tussenuit. Gaan we verse koffie maken. En dan zijn we zo bij u terug. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...